In literama vanavond, een luisterspel van Georg K. Beres. Vertaling: Kurt Boort. Papieren tijger. Nee. Oh nee. Een van gewoon dik touw gemaakte strop was het die daar aan de balk van de zoldering hing. Een gallig wachtend op zijn slachtoffer. In de lichte tocht veroorzaakt door de geopende deur, schommelde hij zacht heen en weer, en ook de schaduw op de muur erachter bewoog mee in hetzelfde ritme, zachtjes, maar met dodelijke nadruk. Vier dagen geleden op dinsdag 6 oktober was deze krankzinnige nachtmerrie begonnen. Aan de lange nazomer met zijn warme en onbezorgde dagen leek eerst geen einde te komen. Maar op die ochtend was het alsof de natuur plotseling verschrikte adem moest inhouden. En direct daarna namen ook de eerste ijzige voorboden van de naderende herfststormen bezit van de stad. Aan de aangename tijd van het jaar was een einde gekomen. Staat het intussen met onze vriend Harry Remberg al op het goede spoor? Oh. Dat in die tweede regel daar... zal wel opstaan moeten zijn, denk ik, en niet ophangen. Ach, natuurlijk. Nee, nee, wacht eens. Maar joh, wat doe je nou? Dit wat hier staat. Het was toch helemaal niet de bedoeling... dat Harry Remberg iets met die kleine blonde zou beginnen? Op die manier wordt het een sentimenteel sprookje. Nee, juist niet. Het wordt er menselijker door. Jo, alsjeblieft. We hebben het er toch lang en breed over gehad op Blondjes Bijzaak. Misschien maken we daar in het volgende boek wel iets aardigs van, maar nu niet. Schrijf dan toch zoals ik het je gezegd heb. Ik verander het wel, Milena. En nou niet met allerlei zijwegen, toen nou. Vrijdag moet je beslist klaar zijn. Dat vind je toch? Ja, ja. Ik heb de post meegebracht. Hier reclame. Jo? Ja. Wat is er? Hier moet je eens kijken. Iets raars. Waarschuwing voor Harry Remberg. Tot elke prijs succes en macht. Daarvoor leef je, daarvoor sterf je. Neem je in acht. Dat is alles. Blokletters. Geen ondertekening. Waar is de envelop? Waar heb je de envelop, Milene? Uh, aan jou geadresseerd. En geen afzender natuurlijk. Vreemd. Snap jij er iets van? Een brief aan mij, anoniem. En dan dit, dit rare gedicht erin voor mijn hoofdpersoon. Onze hoofdpersoon. Vergeet niet, ik heb Harry Remberg bedacht. Je bent alleen de schrijver. Ja, ja, ja, dat heb ik al meer dan genoeg van je gehoord. Onze hoofdpersoon. Goed. Waarschuwing voor Harry Remberg. Tot elke prijs succes en macht, daarvoor leef je, daarvoor sterf je, neem je in acht. Ja, absurd gewoon. Een flauwe grap als je het mij vraagt. Ja, of een collega die jaloers is op ons succes met Harry. <lacht> ik zie het al voor me. De commissaris van de tv verkoopt onze Harry een dreun op zijn gouden neus. Bang. Ja, je zal wel gelijk hebben. Zoiets moet je niet serieus nemen. Tuurlijk niet. O oh ja, goed dat ik eraan denk. Hm? Richard komt morgenavond bij ons. Dat wordt weer eens tijd ook. Het is behoorlijk lang geleden dat we die hier gezien hebben. Staat er genoeg bier in de kelder? Bij ons? Reken maar. Met die voorraad kunnen we nog wel vooruit tot de kerstdagen. Als we er tenminste verstandig mee omgaan. Geen alledaagse groeten die daar bij Harry Remberg naar binnen gedwarreld waren... Maar tussen de verdere gebeurtenissen en ontmoetingen van de dag, raakte de brief met zijn vreemde inhoud geleidelijk aan in vergetelheid. Het restje zon, dat zich door de wolkenmassa's heen wist te worstelen, zette de werkkamer in een helder, onschuldig soort daglicht, en Harry Remberg besteedde geen aandacht meer aan dat, wat hij zo snel en lichtvaardig vergeten had. Nauwelijks 24 uur later werd de herinnering daaraan weer gewekt. Zonder voorafgaande waarschuwing. Wat staat erin? Tweede waarschuwing voor Harry Remberg. Tot elke prijs de top bereiken. Ten koste van wat en wie allemaal. Dat zal je spoedig noodlottig blijken. Dan wordt het namelijk vriend betaal. Een gek. Duidelijk, een gek. Daar ben ik niet meer zo zeker van. Iemand die zoiets schrijft kan toch moeilijk normaal zijn? Stel je eens voor, twee brieven aan een detective schrijver. Twee gedichten met beledigingen aan het adres van een verzonnen personage. Nou ja, neem me niet kwalijk als je dat niet geschift noemt. Nou ja, natuurlijk, qua inhoud en stijl maakt het misschien die indruk iets, iets triviaals. Maar voor mij heeft het toch, hoe zal ik het zeggen, iets wat ernstig bedoeld is. Laat jij je echt zo gauw bang maken? Als het bij één brief was gebleven, natuurlijk niet. Maar nu zijn het er twee en ja, wie weet... Wat bedoel je? Nou, hier, hier. Dat zal je spoedig noodlottig blijken. Zoiets, zo'n zin, bevalt me niet. Ik ben bang dat deze brieven nog maar een begin zijn. We zullen nog meer van onze vriend horen, denk je? Dat denk ik, ja. Onzin. We zouden er iets aan moeten doen... Maar wat dan? Naspeuringen doen. Leuk ben jij. In welke richting? We hebben geen enkel aanknopingspunt. Om te beginnen zouden we ons oren eens in onze kennissenkring te luisteren kunnen leggen. En ze daar misschien kopschuw maken met verdachtmakingen die nergens op slaan? Ach, natuurlijk niet. Jo, wij schrijven misdaadromans. We beleven ze niet. Ik krijg bijna de indruk dat Harry Remberg met jou aan de haal gaat. Jij moet aan je manuscript werken. Vrijdag moet je het klaar hebben. Denk daar maar aan. Ja, dat weet ik. Dat hoef je me niet voortdurend te zeggen. Het enige wat ik wil, is dat we ons aan de termijn houden. Dat doen we ook. Tot nu toe ben ik altijd nog op tijd klaar geweest. Denk je toch niet zo op? Uh, ja. Zijn er nog sigaretten? Nee. Zou je ze voor mij kunnen halen? Waarom ik? Toen. nou. Oké, okay, ik ga Hallo, ja? Met mij? Luister, ik heb niet veel tijd. Er is hier iets wat mij niet bevalt. Nee, nee, niks te maken met ons. Iets anders. Wij, Jo en ik hier, hebben sinds gisteren een paar vreemde brieven gekregen. Anoniem, met bedreigingen aan het adres van Harry. Ja, dat zeg ik je toch, Harry Remberg. Nee, ik ben niet dronken. En ik klets ook geen onzin. Hij is nou toch even serieus. Van jou zijn ze. Jij hebt die brieven geschreven. Even je leuke grapjes. Ik kan me niemand anders voorstellen die crazy genoeg is om. Wat, wat is dat nou voor onzin? Jammer dat ik het door heb. Jij niet, dus? Nee? Echt niet? Nee. Goed, ik geloof je wel. Nee, ik moet ophangen. Weet ik dat je van me houdt. Dag. Nee, geen suiker, dank je. Zal ik zoetjes voor je pakken? Wacht. Nee, laat maar. Ik vind het lekker zo. Nou, het is anders maar een wipje, hoor, naar de keuken. Nee, heus. Echt liever zo. Jo en ik waren altijd gek op veel suiker in de koffie. Weet ik. Het liefst klontjes en dan langzaam laten smelten. <lacht> Ja, dat spelletje heeft die boer van mij altijd al gefascineerd. Hoe is het eigenlijk met hem? Oh, heel druk. Hij zit thuis als een razende te tikken. En daarbij dat komt nog... Dat is nou nog... iets wat mij steeds weer verbaast. Vroeger was hij zo totaal anders. Een dromer zonder een enkel doel. Zonder eerzucht. Door jou is hij erg veranderd, Milena. Zou kunnen. Dat was een... zeker. Dat heeft hij altijd gemist vroeger. Iemand die hem de weg wijst. Als ik daar nog aan terugdenk. Hoe vaak moeder vroeger voor school met alles achter hem aan moest zitten. Inge. In plaats van zijn huiswerk te doen, zat Jo altijd met zijn neus en allerlei andere boeken. Dat kostte hem moeite. Inge. Ja. Ik, ik moet je wat vertellen. Iets over Jo en mij. Hm? Um, een vervelende kwestie. Ik heb geen idee. Maar misschien dat jij er iets mee aan kunt. Het zit zo. Wij... Krijgen sinds gisteren brieven. Brieven? Dan moet ik daar opeens weer aan denken. Wat vind jij daarvan? Vind je dat niet verschrikkelijk van Marlies? Wat bedoel je? Wat ik bedoel? Ik dacht, maar heeft Joja dat dan niet verteld dan? Ik heb hem direct opgebeld nadat het gebeurd was. Een paar dagen geleden. Nee? Oh, kennelijk niet, dus. Vergeten misschien. Of hij heeft je niet ongerust willen maken. Nou, dat is te beter. In elk geval... In elk geval wat dan, Inge? Kan jij haar nog herinneren, de vroegere vriendin van Jo? Hoezo? Nou, destijds, zo'n zo jaar geleden, voordat jullie elkaar leerden kennen. Toen had hij die Marlies, Marlies Tolwijk. Een elegant typetje. Een paarsje kopje met grote, donkere ogen. Weet jij dat nog? Zou kunnen, ja. Wat is er mee? Er is iets vreselijks gebeurd, vorige week. Wat dan? Marlies is dood. Nauwelijks 25. Het arme kind. Ontzettend. En het vreemdste van alles is... geen mens weet hoe het gebeurd is. Een ongeluk was het niet. Er zijn allerlei veronderstellingen, maar... hoe het precies zit, wil of kan geen mens zeggen. In elk geval volgens een buurvrouw, mevrouw Manders... die heeft me dat tenminste verteld... hield het verband met een brief. Een brief? Een brief, ja. Eng, vind je ook niet... Een jong meisje krijgt een brief en sterft. Wat moet dat in hemelsnaam voor een brief geweest zijn? Een brief die kan doden? Een onbegrijpelijke gedachte. Harry Remberg schoof hem ver van zich af. Het idee alleen al was in strijd met ieder gezond menselijk denken. Niettemin slaagde hij er niet helemaal in de onwezenlijke gedachten uit zijn geest te bannen. Op de terugweg piekerde hij over verschillende mogelijkheden. Hij kwam echter niet tot een concrete en geruststellende verklaring. Integendeel, hoe langer hij nadacht, des te meer groeide zijn onrust, die tenslotte omsloeg in angst. Aan mijn hart, o gij godin van de maan. Hallo Richard. Pas maar op. Gewoonlijk is Luna met pijl en boog bewapend. O, Ach. schiet me neer. Goddelijk schepsel. Is er een hoger doel dan elke naastrieven, hè? Kletst toch in onzin. Ga liever zitten. Hou je een beetje rustig. Oké. Okay. In het huis van een schrijver, twee schrijvers nogal liefst, die gezamenlijk de beschikking hebben over de complete woordenschat van het Westen, zou een literaire leek als ik geen woord behoren te zeggen. Bier? Graag. Ja. Volgooi mij met super. Proost! Proost? Ja, proost. Uh, hartelijk dank. Mede mijn lever. Doet de mens goed. Na nou, opnieuw een eindeloze lijkende dag op de redactie doorgebracht te hebben zonder voldoende proteïne en promilage. <laughs> zeg, Jo, voel je er niet voor om weer bij de krant te komen? Binnenkort komt er een plek vrij. Zo? Ja. Halbertsma, houdt ermee mee op. Kan ik hem trouwens niet kwalijk nemen. Was één doorlopende ergernis voor hem de laatste tijd. Ah, zijn opvattingen strookte niet met die van de chef. Fijn, je kent het wel. Jij hebt nooit dat soort moeilijkheden gehad, hè? Nee, Richard. Ik heb hier mijn werk. Soms zelfs behoorlijk veel. Het grote succes. Is dat het wat je niet meer wilt missen? Ja, natuurlijk. Begrijp ik toch... Niet dat ik kan zeggen dat jullie op dit moment nou direct de obligate vrolijkheid en zelfgenoegzaamheid uitstralen die je van twee financiële koplopers mag verwachten. Met mij maken jullie eerder een beetje een, een vitaminearme indruk. Moeilijkheden met de onderwereld? Nee. Ja, wat dan? Wij krijgen sinds gisteren een vreemd soort brieven. Fanmail mail vol moorddreigement omdat jullie zulke saaie misdaadverhalen in elkaar zetten, zeker? Het gaat niet om een grap, Richard. Ah, jullie proberen mij op de hak te nemen. Nee, iemand op de hak nemen. Dat is meer iets voor jou. Ja, daar heb je gelijk in. Zet, laat eens zien zo'n brief. Oh. Wat denk je? Ziet dat eruit als een verlaten aprilgrap? <laughs> nou, sorry, zo gauw laat ik mij niet in de boot nemen. Kom maar voor de draad ermee. Jo, dit heb jij geschreven. Jullie willen mij voor je karretje spannen voor de een of andere publiciteitsstunt, hè? Ik moet iets schrijven over het gevaarvolle bestaan dat jullie leiden. Alles met het doel om de verkoop van jullie boeken nog meer te stimuleren. Nou, is leuk bedacht, dat moet ik toegeven. Ja, wat is er? Je zit er volkomen naast. Die brief is geen flauwekul. Hij is echt. Geen flauwekul? Dat proberen we je aan je verstand te brengen. Maar wie anders kan dit prul dan geschreven hebben? hier. Jij misschien? Kom nou. Onder het motto bijvoorbeeld dat die arrogante detective-schrijvers ook zelf maar eens met een probleempje moeten omtobben. Het zou een prima idee geweest zijn. Maar is niet het geval. Echt niet? Nee, joh. Jullie nemen die brieven dus ook oh, serieus? Ondertussen wel, ja. Boeiend geval. Als in een detective. Laten we het gezamenlijk eens goed doornemen. Het raadsel der anonieme postbestelling. Om hoeveel brieven zeiden jullie dat het ging? Twee. De eerste hebben we weggegooid. Dat was net zoiets. Gisteren één en vanmorgen nog één. Precies. En geadresseerd waren ze aan Jo. Dat hoeft niets te betekenen. Ik denk eerder dat het om jullie beiden gaat. Tweede waarschuwing voor Harry Remberg. Nou, Harry Remberg is jullie schepping. Harry Remberg, dat zien jullie allebei. Oké. Okay. Daar mag dan in zeker opzicht een soort logica in zitten. Maar wat is de bedoeling ervan? Als deze brieven op het goede adres terecht zijn gekomen... en omdat het er twee zijn, kunnen we dat wel aannemen. dan hebben jullie iets met die inhoud ervan te maken. Denk eens goed na. Zou er iets kunnen zijn waaraan jullie je schuldig hebben gemaakt? Ja, ik bedoel maar, er moet toch een reden voor zijn? Iemand moet zich behoorlijk bij jullie gepakt voelen... om met zo'n soort brieven aan te komen. Tenzij we met een halve gek te maken hebben. Nee, dat geloof ik niet. Je hebt er iemand die zich wil wreken. En wie moet dat dan zijn? Weet ik veel. Wacht, misschien die... Uh, kom. Die kerel bij jou op het reclamebureau. Fenneke, bedoel je die? Ja, ik weet niet hoe die heet. Je hebt me wel eens over hem verteld. Tja. Venneke was verbitterd destijds toen ik het bureau overnam, maar niet hij. Hij had gedacht dat hij na vaders dood wel kans zou maken om hem op te volgen. En toen daarna onder jouw leiding de zaak failliet ging... Misrekening. Dat had hem net zo goed kunnen overkomen. Ach, hoe dan ook. Het is toch allemaal weer zo'n twee jaar geleden. Dat wel. Maar als die vasthoudend genoeg is. Onzin. En... Zover ik weet heeft u nu een prima baan bij de televisie. Waarom zou u zich nu nog om zoiets van zo lang geleden druk maken? Ach nee. Ja, ja. Als hij het dan niet is, dan wel iemand anders. Ik zie in deze brief een voorafgaande waarschuwing. De schrijver ervan wil jullie langzaam maar zeker murf maken. En als de tijd ervoor rijp is, een aanzienlijke som geld lichter maken. Afpersing? Ja. Nou, ik weet het nog zo net niet. Over geld wordt helemaal niet gesproken. Dus... Iets anders, Jo. Inge heeft mij vandaag iets verteld. Wat? Dat van Marlies. Oh. Ja. Ze is dood, Richard. Ik heb het gehoord. Heb je ook gehoord hoe ze is gestorven? De ophanging. Althans, zo werd ze aangetroffen. Maar hoe... Soms lijk jij te vergeten dat ik bij een krant werk... Ik heb het in het politiebericht gelezen. Nee, dat bedoel ik niet. Ik... Dat wist ik niet. Opgehangen? Ja. Ik bedoelde... Was er in dat bericht ook sprake van een brief? Nee. Vreemd. Want daar gaat het om. Maar Lies heeft blijkbaar een waarschuwingsbrief ontvangen voor haar dood. Inge Zins daarop. Wij hebben toch ook brieven gekregen... Je bedoelt dat wij ook iets met die geschiedenis te maken hebben, door die brieven? Het gesprek was plotseling verstomd. Over de aanwezigen was de dreigende schaduw gevallen van een galg. Later, kort nadat alle lichten uit waren gedaan, voelde Harry Remberg hoe de angsten hem langzaam van alle kanten begonnen te bekruipen, dichter en dichterbij slopen, zich aan hem vastklemden en hem tenslotte in een wurgende greep bijna de keel dichtdrukten. Toen hij badend in het zweet uit zijn slaap overeind schoot, moest hij zich ondoen van het laken dat zich als een strop om zijn hals gedraaid had. Hij zonk terug in de kussens. Eerst tegen de ochtend maakte de angstige beklemming geleidelijk plaats voor een bedriegelijke opluchting. In het vervolg neem ik s morgens de zorg voor de eieren wel weer van je over. Hoe dat zo? Die van jou zijn altijd te zacht. Ik let altijd precies op de tijd. Desondanks. Nou. Is meneer beledigd? Oh, laat maar. Weet jij wat er zaterdag is? Zaterdag kennen we elkaar precies een jaar. Je herinnert je dat echt? 10 oktober. Die datum vergeet ik nooit. Als ik me betenk wat er uit ons gesprek op dat feest toen is voortgekomen. Hè? Ja. Tweede titwikromantie in een oplage die er zijn mag. En plannen voor verfilming is niet gek, hè? Nee. Ik vind dat dat gevierd moet worden. Mm -hmm. Tuurlijk, <coughs> vind ik ook. Samen, alleen jij en ik, hè? Ik had gedacht aan iets uitgebreids. Oh Nee. Nee, alsjeblieft niet zo'n gala toestand met alle collega's en de pers en ik weet niet hoeveel onuitgenodigde gasten. Ja. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dat zou niet zo prettig zijn. Alleen wij twee, dus. Goed, doen we. Uh, heb jij al gekeken of er post is? Uh, nee. Bang. Ach, onzin. Ik heb er niet aan gedacht. Oh. Nou, ik kijk wel even. Is er wat? Zoals we verwachten. Alweer? Mm -hmm. En? Mm. Ja. Derde waarschuwing. De woede door jou voortgebracht zal je doden vrijdagnacht. Dit noem ik geen geintje meer. Geen geintje meer. Iets beters weet je niet te zeggen. Geen geintje meer. Moet je niks doen? Wil je rustig blijven zitten en afwachten? Jonathan! Mijn hemel! Hier wordt gedreigd met moord! Ja, wat moet ik volgens jou dan doen? Ook hysterisch worden? Hysterisch? Nee, jij niet natuurlijk. Ik kan het je nog permitteren om zo arrogant te doen. Waarom, denk je, schrijven wij met ons twee die bestsellers, hè? Omdat ik jou ooit uit dat middelmatige zootje... trante gehaald heb, weet je nog? Omdat ik dacht dat er van jou als schrijver... nog wel iets behoorlijks te maken zou zijn... En waar, als ik vragen mag, blijf je nou met je dankbaarheid? Geen vinger steek je naar me uit, terwijl een of andere krankzinnige naar mij bedreigt. En jij, lafaard. Milena, het, het spijt me... Spijt! Spijt! Milena? Ach. Die envelop? Daar zit geen postzegel op. Nee. Heb jij die eraf gehaald? En natuurlijk niet. Maar dan? Dat betekent. Is hier geweest? Hier bij onze voordeuren heeft die brief eigenhandig in de bus gedaan? Daar ziet het wel naar uit. De bedreiging manifesteerde zich steeds duidelijker. Haast tastbaar nu naderde het gevaar. Harry Remberg zat aan zijn schrijftafel. Nimmer tevoren hadden de kale takken van de boom voor het raam zulke bozaardige schaduwvlekken op het tafelblad geworpen. Het is net of ik een brandende lont volg, overlegde Harry Remberg... waarvan ik niet weet waar hij eindigt of hoe ik hem uit zal moeten maken. Hou me vast. Toe, hou me vast. Rustig nou, rustig. Zo pas onderweg hierheen werd ik door iemand gevolgd. Mm, ja. Voortdurend Verdurend. Een man in de groene parka. Schat, er lopen honderden groene parka's rond. Hm? Ik, ik weet het zeker. Het was om mij te doen. Mm. Bij het stoplicht op de hoek van de boslaan kreeg ik hem in de gaten. Het was duidelijk dat ik het was die die achterna liep. Ja, je bent nu helemaal een vrouw met een enorme aantrekkingskracht. Ik fantaseer niet zomaar wat. Fantasie is de hoogste vorm. Gaan we eens een beetje rotgappen. Op dit moment zit het me tot hier, de humor van jou. Oké. Okay. Jij, oh wie weet, misschien zit Jo hier wel achter. Jo, ja, kom je daar nou toch bij? Zou het zo gek zijn als hij het was die die keel achter me instuurt? Dat hij die brieven schrijft? Voor ons tweeën, Richard? Voor jou en mij? Ah, Milentje, dat meen je toch allemaal niet? Hij is zo anders de laatste tijd. Ja. Weet hij ervan, van onze verhouding? Zelfs al zou hij het weten. Nee. Jo en ik zijn altijd de beste vrienden geweest. Ruzie om een vrouw, dat, dat kan niet tussen ons. Ik komt nog bij dat je zelf gezegd hebt dat het tussen jullie niet meer zo botert. Hoe noemde je dat ook alweer? Koel als in het vriesvak. Dat heb ik niet gezegd. Nou ja, zoiets in elk geval. Geloof me nou maar. Onze verhouding heeft niets met die brieven te maken. Ik... Het is allemaal zo vreemd en onbegrijpelijk. Ja, snap ik toch. Ach nee, snap snapt het niet. Ik... Ik voel me van alle kanten bekeken. En beloerd. Ik weet nauwelijks meer wie ik nog kan vertrouwen. Jou? Jo? Misschien niet eens mezelf. Rondom in het park was het doodstil. Een dikke en zachte laag bladeren bedekte de grond. Harry Rembergs voetstappen maakten geen gerucht erop. Soms heel even alsof er een nat theezakje kapot werd gedrukt. Hij bevond zich op weg naar het adres dat hij in het telefoonboek gevonden had. Zijn lichte onzekerheid was hem niet aan te zien. Wie zou hij aantreffen? Zijn moordenaar? Zijn wreker? Zijn rechter? Of uitsluitend een ongevaarlijke getuige? Harry Remberg wist het niet. Hij was op alles voorbereid. Mevrouw? Dag, meneer Stolwijk. Jazeker. Wat kan ik voor u doen? U kent mij niet. Ik ben Milena van Velden. Ik heb gehoord over uw dochter, Marlies. Eh, juist. U hebt gehoord... Ik had graag iets meer willen weten. Zij is dood. Dat weet ik. Zou ik u mogen vragen mij er iets meer over te vertellen? U bent van de pers. Nee, ik heb Marlies gekend. Vroeger, van school. Juist, ja. Uh, vindt u het goed dat ik even binnenkom? Uh, komt u, mij. Gaat u zitten. Dank u. U, uh... Heb Marlies gekend, zei u. Oppervlakkig. Hoe was de naam ook weer? Milena van Velden. Bent u met haar op het internaat geweest? Ik herinner me niet dat Marlies ooit iets over u verteld heeft. Dat kan. Heel dik bevriend zijn we niet geweest. Naar het internaat heb ik haar gestuurd omdat haar moeder is weggegaan toen ze nog heel jong was en ik zelf was doorlopend op pad. Vandaar. Toen Marlies van school kwam, heb ik dit huis gekocht. En we hebben toen een mooie tijd gehad samen, vader en dochter. Iets beneden benedenswaardigs was het om zo te leven, omringd door de jeugd en de charme van mijn dochter. En zij, het werd vanzelfsprekend door mij verwend. Natuurlijk had ik niet de illusie dat het altijd zo zou blijven. En vorig jaar, in het voorjaar, gebeurde het. Ja. Jonathan kreeg belangstelling voor uw dochter. Een aardige kerel. Serieus op een bemiddelijke manier. Bovendien bijzonder gevoelig. Ze waren heel gelukkig. Soms, als ik ze gadesloeg, sloeg, Marlies en Jonathan, kreeg ik de indruk van twee zorgeloze kinderen. Ze hadden geen idee van wat er in de wereld te koop was. Ze zijn uit elkaar gegaan? Door de schuld van een vrouw. Zij wilde Jonathan voor zichzelf. Een zwak en lichte te beïnvloeden als hij was, kreeg ze hem ook. Maar Lies had geen schijn van kans tegen haar. Op die bewuste avond, een jaar ongeveer geleden, stortte haar kleine wereld ineen. Paps, vroeg ze me, waarom doen mensen elkaar zo'n pijn? Wat had ik erop moeten antwoorden. Sindsdien zat ze alleen nog maar in haar kamer... Dan staarde ze voor zich uit naar de muur. Vorige week op haar verjaardag hield ze het niet meer uit. Er was iets met een brief. Wat was daarmee? Ze is dood. Als u het niet vervelend vindt... ik zou graag iets meer over die brief willen horen. De brief... Wat stond erin? Mijn licht begon te schijnen toen ik Jonathan ontmoette, zo schreef ze. En toen hij wegging, moest ik het doven. De laatste woorden in haar afscheidsbrief waren echter voor mij. Vergeef me, paps. Afscheidsbrief? Ja. Maar Lies heeft een afscheidsbrief geschreven. Dat betekent dus... Ze heeft zichzelf van het leven beroofd. Een tip van de sluier werd opgelicht. Even maar. En dus niet genoeg om de angst van zich af te schudden. Daarvoor hield de duisternis nog te veel verborgen. De volgende dag zou de laatste zijn voor Harry Remberg. Althans, zo luidde het dreigement. Toen die dag aanbrak, leek alles een helder en vriendelijk aanzien te hebben en wekte geen gevaarlijke indruk. Toch liet hij even zijn klauwen zien en sloeg daarmee onverwacht een bewijzen van waarschuwing toe, om ze direct daarna weer snel in te trekken. Detective Schrijvers geboneerd en zelf ingenomen. Dat leeft alsof alles zich voltrekt overeenkomstig hun clichévoorstellingen. De politie is incapabel, alleen zelf rondsnuffelen levert resultaat op. Richard. Valt er jou niets te helpen, Milena? Je ziet toch waar je met zulke ideeën terechtkomt. Mij is niets overkoop. Oké, okay, maar die auto had je ook net zo goed dood kunnen rijden. Dat wel, ja. Gelukkig gehad. Daar gaat het niet om. Of het nou een doelbewuste moordaanslag was, of een gewone nietsontziende automobilist. Je moet toch begrijpen dat ik me zorgen om je maak. Natuurlijk. Hm? Nou, zal je in het vervolg beter op jezelf passen? Ik zal in het vervolg beter op mezelf passen. Dat is beloofd. Hm? Stolwijk. Ben je nog iets wijzer geworden bij hem? Ja, Marlies pleegde de zelfmoord. Waarom? Ze was te gevoelig. Ze heeft het niet kunnen verdragen dat Jo van der Weg ging. Zo lang alweer, maar toch... Nou, zulke dingen gebeuren. En de brief? We zijn van begin af aan van een verkeerde veronderstelling uitgegaan. Zij heeft helemaal geen brief gekregen. Ze had er zelf een geschreven. Oh, natuurlijk, een afscheidsbrief. Dat we daar niet aan gedacht hebben. Heb je dat van Stolwijk? Hij zal de politie die brief niet in handen hebben gegeven. Ze schreef dat ze er niet meer tegenop kon. Omdat uh, Jo haar het levenslicht had ontnomen of in elk geval zoiets onzinnig romantisch. En nu geeft haar vader, neem ik aan, Jo onbewuste schuld. Wat denk je? Zou hij het kunnen zijn die achter onze brieven steekt? Hmm. Lees maar eens wat we vandaag hebben gekregen. Alweer één. Een. Laat het zien. Hier de waarschuwing voor Harry Remberg. Tot elke prijs... Tot elke prijs? Begon die andere brief ze ook niet? Zo beginnen ze allemaal. Tot elke prijs carrière. Dat was je leven. Maar nu aan mij de eer de rekening te presenteren. Nou, Rijnt niet best, loopt nog slecht ook. De laatste twee regels des te beter. Ik heb je galg al opgericht. De strop gaat echt vandaag nog dicht... Een bijzonder interessante correspondentie ontvangen jullie. Zie je het verband? Hier, in deze brief, de galg en de strop. En Marlies die zich heeft opgehangen. Vreemd, ja. Wat niet wegneemt, dat het natuurlijk net zo goed toeval kan zijn. Daarvoor volgen de gebeurtenissen elkaar te snel op, Richard. Ik voor mij ben er zeker van. Stolbeek zit hierachter. Zou kunnen. Bedenk je? Wanneer we ervan uitgaan dat de dood van Marlies inderdaad er de oorzaak van is dat jullie die dreigbrief ontvangen, dan zou daar, denk ik tenminste, misschien een aanwijzing in kunnen zitten voor wie die dreigementen eigenlijk bedoeld zijn. Hoe bedoel je dat? Wat, wat kijk je me aan? Zeg eens wat. <lacht> als het gaat om combineren en deduceren, ben je kennelijk alleen maar verstandig als het, het door jezelf verzonnen detectiveverhalen betreft oké, nou, oké. Okay, okay. De gelukstreffer bij Stolwerk uitgezonderd. Ik denk dat je zover kan gaan, dat je zou kunnen zeggen... ...schuldig aan de dood van Marlies. Dat ben jij eigenlijk. Ik? Ja, moreel gezien. Wat is er? Wat is er? Je hebt dat kouwtje je trilt helemaal. Onzin. Wat bedoel je met moreel gezien? Nou, niet Jo heeft Marlies verlaten, nee. Jij hebt Jo van haar afgepakt. Zodoende ben jij de schuldige. Jij moet ervoor betalen. Dat stond toch ook in die tekst? Dan waren die brieven dus voor mij bestemd. Ja. Maar waarom zijn ze dan niet aan mij geadresseerd? Versluieringstactiek Zeg, wacht eens even. Die vader van Marlies, kent hij jouw naam? Heeft hij jou gisteren eigenlijk herkend toen hij bij hem was? Nee. We hadden elkaar daarvoor nog nooit ontmoet. Nou, zie. Ook dat zou erop kunnen wijzen. Wie er het meest voor in aanmerking komt, Milena, dat ben jij. Niet bepaald een opwekkende gedachte. Vooral niet omdat ja? net nu... Nog meer nareheid. De brief lag vanmorgen in de bus voordat de postbode geweest was. En gisteren ook al. Hij doet zijn dreigementen persoonlijk in onze brievenbus. En daar hebben jullie niets van gemerkt? Nee. Een leuk sadistisch spelletje. Ik maak maar gewoon grapjes... Op een dag sluipt hij het huis binnen terwijl wij slapen en dan... Wie weet heeft hij al een sleutel. Milena overdrijf nou niet zo. Zal ik jou eens wat zeggen? Ik begin zo langzaamaan te geloven dat dat met het gevaar voor jullie wel meevalt. Wat? Ja, ik geef toe, die perverse brieven brievenschrijverij kun je moeilijk helemaal negeren. Maar iemand die anoniem dreigementen schrijft dat is toch een lafaard? Ze stiekem in een brievenbus stoppen, zorgen niet gezien te worden. Dat is ongeveer het moeilijkste wat hij op kan brengen. Hij verschuilt zich achter drukletters. Een papieren tijger, zou je kunnen zeggen. Als het erop aankomt, is het een zwakkeling. Of het lef niet om jullie openlijk tegemoet te treden. Nog minder om echt iets tegen jullie te doen. Makkelijk gezegd. Nou, stel nou, stel dat ik jou zou willen ombrengen, ja? Dan zou ik toch nooit al die poespas uithalen. Maar gesteld dat je ongelijk hebt. En dat we met een sadistisch aangelegde moordenaar te maken hebben... die mij eerst helemaal geestelijk kapot wil maken... Ach, reden, hoe kan iemand met zijn gezonde verstand... Bij de deur, er is iemand bij de deur. Hallo. Ah, Richard. Wat zijn jullie stil? Jo, jij bent het. Zoals je ziet. Je bent lang weg geweest. Ik kwam in een file terecht. Je hebt ons de stuip op het lijf gejaagd. Ja, hoe dat zo? Daarnet, voor je binnenkwam. We dachten bijna dat jullie brievenmonster weer aan de deur was... om zijn allerlaatste groeten af te geven. Ben je klaar met pakken, Milena? Gaan jullie op reis? Kennis van ons heeft een uh, weekendhuis buiten de stad. Daar willen we een poosje naartoe. We hebben rust nodig. Hm. Geen telefoon. Geen post. Ja, ja, ja, begrijp ik. En jullie boek? Heb ik gisteravond afgemaakt. Milena heeft het vannacht nagelezen... en ik heb het net zelf bij de uitgever gebracht. Jo, we weten wie de dader is... Zo? Ja. De vader van Marlies. Die? Die oude man? Dat geloof ik niet. In zijn ogen ben ik schuldig aan de dood van zijn dochter. Marlies heeft zichzelf omgebracht. Dat wist jij? Ja. Stolwijk belde me kort nadat het gebeurd was. Hij was totaal ondersteboven. Ze kon het leven niet langer aan... Daar kan niemand wat aan doen. Wel, maar iemand als Marlies vader kan het wel heel anders zien. Bovendien, Marlies heeft zich opgehangen... en in die brieven worden jullie ook bedreigd met de strop. Ja. Jullie bewijsvoering mag misschien overtuigend klinken... maar zien jullie niet iets belangrijks over het hoofd? Zoals? De inhoud van die brieven. In die rijmelarijen spraken van carrière en macht. De schrijver verwijt ons ons streven naar succes... Niet wraak of vergelding is het drijfje voor die brieven, maar jaloezie. En als dat nou eens een voorwensel is om het ware motief te verbergen. En wat is het ware motief? Ja. Als we op deze manier blijven harren, waar zie ik niet waar we met onze vermoedens terechtkomen. In elk geval brengt het ons geen steek verder. Kom, zullen we gaan, meneer? Is alles klaar? Nee, nog niet helemaal. Ik was bezig toen Richard kwam, maar, maar het is zo gebeurd. Ik ga even. Mm -hmm. Richard, ja? er is iets niet in orde met Milena. Ja, ze is van streek. Geen wonder, die gebeurtenis van vanmorgen. Wat bedoel je, die gebeurtenis van vanmorgen? Een auto. Ze dus was bijna overreden. Door een wonder is er niets overkomen. Maar de shock alleen al. En, en dan natuurlijk die hele geschiedenis. Elke dag die brieven. Ik betwijfel of die brieven er alleen de oorzaak van zijn dat ze zo is. Denk je van niet? Ik ga er een paar dagen met haar tussenuit, uit, hoofdzakelijk. Nou ja, dat ze de kans krijgt er weer een beetje bovenop te komen. Ze is ziek. Ziek? Hoe bedoel je? Ze ziet dingen. Of, of, of ze beeldt zich in dat ze ze ziet. En, en ze doet dingen waarvan ze naderhand geen idee heeft. Bewustzijnsvernouwing, zoiets. Die brieven, maar, ze is toch niet gek? Ja, wat die brieven betreft, die bestaan echt. Ik heb ze gezien, jij ook. Die moeten hier toch ergens zijn? Dat is zo. Maar ik ben bang dat Milena... Zij heeft die brief geschreven. Als een welgerichte pijl, recht op zijn doel af, raasde de auto over de weg. Zwijgend boog Harry Remberg zich over het stuur. Zware als van een oerkracht bezeten regenvlagen joegen over het land en hulde bomen en huizen in een grauwe, ondoordringbare sluier. De dag liep nog lang niet ten einde, maar toch leek het nachtelijk duister reeds zijn ingevallen, toen het doel van de tocht werd bereikt. Daar, plotseling opduikend in het licht van de koplampen, stond het huis, nat en glimmend aan de rand van het bos. Harry Remberg slaakte een zucht van verlichting. Nu voelde hij zich veilig. Je hebt alles, hè? Ja. Maak nou open. Ja, wacht even. Ik weet niet precies hoe dat... Uh... Schiet nou op. Ik word drijfnat. Ja. Hé, hé. Nee. Oh, nee. Een van gewoon dik touw gemaakte strop was het die er aan de balk van de zoldering hing. Een galg, wachtend op zijn slachtoffer. In de lichte tocht veroorzaakt door de geopende deur, schommelde hij zacht heen en weer. En ook de schaduw op de muur erachter bewoog mee in hetzelfde ritme. Zachtjes, maar met dodelijke nadruk. Hier blijf ik niet. Jo? Hoor je me? Jo, wat? Moet je daarmee? Waarom dat pistool? Nee, doe weg dat pistool, Jo! Kan hem toch een beetje. Die me van me af. luister nou toch? Ik heb dat pistool ter bescherming meegenomen. Voor onze bescherming. Het is beter dat we een wapen bij ons hebben, wie weet. Ter bescherming? Nou, eerst maar eens even rondkijken, hè? Gaan we niet weer een uur terugrijden? Nee hoor, we blijven. Hier, kijk maar. Geen mens behalve wij. Ja, nou, maar iemand is hier geweest. Nou, dan is hij nu in ieder geval weer weg. Al die strop daar weg. Ik, ik kan er niet tegen. Nou. Op. Kijk eens aan. Dat is geen probleem. Hé. Hey. Zie je dat? Hier op tafel ligt een brief. Een envelop? Ja. Kijk eens even wat het is. Nee. Hm. En? Blanco papier. Een envelop met een blanco stuk papier. Kijk hier. Aan jou geadresseerd die envelop. Milena. Het toe, Milena, een beetje opgewekte. Valt toch iets te vieren ten slotte? Het lukt me nog niet zo. Maar Milentje, alle deuren en alle ramen zijn potdicht en het pistool ligt voor het grijpen. Van nacht zal niemand ons misdoen. Doe maar. Het is tegen twaalf. De champagne staat klaar. kom hier met je glas. Nou, voorzichtig. Ah, eroverheen. Zo. Ja. Ter ere van deze bijzondere datum. Zie je nou wel? Je kan heus wel lachen. Ter ere van deze bijzondere datum hef ik het glas... en breng een toast uit op ons gezamenlijk succesrijk verleden... dat vandaag de leeftijd van één jaar bereikt. Ja, Proost. En nu, een verrassing. Oh. Een gedicht, speciaal voor vandaag, geschreven en uit mijn hoofd geleerd. Laat eens horen. Tot elke prijs. Ja, dat kan ik echt niet grappig vinden, joh. Tot elke prijs, succes en macht. Daarvoor sterf je heden nacht, mijn zoete vrede Milena. Jo. Jij. Jazeker. Ik. Ik. Jo, nee. Dat is een grap. Het is bloedige ernst. Verrast? Dat had je niet van me gedacht, hè? Maar het is wel zo. Ik ben de geheimzinnige briefschrijver. Ik heb alles uitgedacht. Hoe ik jou met mijn zogenaamde angst schrik aan kon jagen hoe ik een sfeer van bedreiging kon oproepen. Heb je het gevoeld? Ja, je hebt het gevoeld. Vlakbij, in je. Ik weet het. En je voelt het nog. Zet je glas neer. Je verspilt de dure champagne. Ook die strop hier. En dat laatste briefje, van mij afkomstig. Voor een passende afronding allemaal. De man in de parken. Daar heb ik niets mee te maken. Inbeelding voor jezelf. Vervolgingswaanzin. Jo, ik, ik begrijp het niet. Dat komt wel. Het is net als in die uitstekende misdaadverhalen van ons. Volg het spoor. En het spoor dat ik heb uitgezet voert naar Harry Remberg. Dat wil zeggen, het voert jou in de dood. Jij zult sterven. Dat kan je niet doen. Niemand zal het mee beletten. Richard... Richard zal argwaan krijgen en jou... Richard? Mijn goede vriend Richard. Kom. Hij is jouw minnaar. Jouw geliefde. Als dat woord überhaupt iets voor jou betekent. Richard is mijn complotgenoot. Leugenaar. Richard zou nooit zoiets tegen mij doen. Je hebt gelijk. Complotgenoot is niet helemaal het juiste woord. Laten we zeggen bondgenoot. Al weet hij dat dan ook niet. Richard en ik zijn al vanaf de schoolbanken met elkaar bevriend. Jou kent hij nog maar pas een paar maanden. Wie denk je dus dat hij zal vertrouwen? Geloven? Het kostte me trouwens al weinig moeite... om er ook van te overtuigen... toen ik hem vlak voor ons vertrek vertelde... dat ik de indruk had dat jij geestesziek was. Dat is absurd. Richard vond dat beslist niet. Hij vond zelf ook dat je de laatste tijd erg van streek was. Oh. Als ik morgen terug ga... zal ik hem de trieste afloop van het verhaal vertellen. Het schuldgevoel... De dood van Marlies op je geweten te hebben is het tenslotte te veel geworden. Eerst heeft je zieke geest nog een uitweg gezocht in die brieven. Een vertwijfelde schizofrene zelf aanklacht. Maar vergeefs, de ineenstorting was onvermijdelijk. Hier, in een onbewaakt ogenblik, toen ik er even niet bij was, heb jij de enige oplossing voor je probleem gevonden. Ik kom terug en zie dat je je hebt opgehangen. Einde van het drama. Toch nog complimenteus. Ik had echt gedacht dat je al eerder in elkaar zou storten. Ik heb je onderschat, Milena. Je kunt ontzettend veel hebben. Waarom kwel je me zo? Wat heb ik jou aangedaan, Jo? Wat? Je ziet jezelf als de onschuld zelf, Milena. Ja, toch? En dat terwijl je een duivel bent. Weet je dat niet? Weet je niet wat je de mensen aandoet? Hoe je ze tot jouw marionetten maakt? Nee, nee, niet met geweld. Niet op een kwaadaardige manier of met reigementen... maar met vuwele handschoentjes en met honing. Eén blik in die saffierkleurige ogen is genoeg om iemand te hypnotiseren. Eén woord van jouw lippen. En er bestaat niets anders meer in de wereld dan jou te volgen. Jij bent een verderfelijke pest, Milena. Een jaar lang leid ik daar al aan. Je zuigt me uit je beneemt me de kans om te ademen de plaats om te leven hoe ging dat destijds in oktober een jaar geleden maar Lies en ik op dat feestje en opeens stond jij daar zo verbluffend indrukwekkend ik moest je bewonderen ik bewonderde wat je deed hoe je het deed wat je vertegenwoordigde in mijn ogen was jij het summum van de ontwikkelde, geëmancipeerde, charmante vrouw, een vlekkeloos idool. Ik volgde je gewillig, en Marlies ging er aan kapot. Aan jou. Sinds haar dood besef ik het pas. Nooit heb ik van je gehouden, alleen maar bewonderd. Jo, ik haat je, Milena. Ons leven samen, een vars was het. Succes? Wie had succes als schrijver? Alleen jij. Jij stond overal en altijd in het licht van de schijnwerpers. Op mij viel alleen maar een schaduw. Jij had de ideeën. Ik mocht schrijven. Maar elk woord controleerde je. Iedere comma. Een nul was ik. Een werkslaaf. Jij denkt dat jij de enige met fantasie bent. Oh nee, Milena. Ik ben net zo briljant in het bedenken van duivelse misdaden. Ik, ik ben zelfs beter. Ik voer ze uit. En dat ben je gaan merken. Was dat niet vreselijk? Die onzekerheid van de afgelopen dagen. Die onbegrijpelijke dreiging. Je hebt geen idee hoe ik ervan heb genoten om die trots van je, die arrogantie, om die langzaam aan te vernietigen. Hoe bevrijdend het voor me was om je zelfverzekerdheid te ondermijnen, om te zien dat je angst had. Nu ben ik de sterkere Milena. Nu ben ik jouw meester. Jo, je, je hebt je verstand verloren. Ik weet heel goed wat ik doe. Doe weg dat pistool. Klim op die tafel. En maak die stropje vast in de balk. Jo? Goed. Dan duurt het nog wat langer. Uh, blijf daar staan. Waarom schiet je me niet neer? Ik hang je op. Je hebt me te veel laten leiden. Nu wil ik zien hoe je sterft. Langzaam en pijnlijk. Ik wil zien hoe... Beest dat je bent. Blijf staan. Nee. Zo makkelijk zal het niet gaan. Schiet maar. Schiet dan als je durft. Kom niet dichterbij. Schiet. Terug. Achteruit, zeg ik. je. Schiet dan. Kom ik... ik... niet. Gee. Dat pistool. Zo. Het was eigenlijk helemaal niet zo slecht, dat plan van jou. Zou misschien beste gebruiken zijn voor een boek. Helemaal niet zo slecht, hoor je dat, joh. Alleen jij bent de juiste mannen niet voor om het tot een goed einde te brengen. Voor de uitvoering van jouw idee is er iemand nodig met een sterke wil. En zo iemand. Nee, dat ben jij niet. Een vlaag dunne regen sloeg Harry Remberg in het verhitte gezicht en werkte verkoelend op zijn huid. Tegelijkertijd drong daarmee ook het besef tot hem door dat hij nog kon voelen, en dat hij nog leefde. Zijn lichaam beefde nog van inspanning, maar geleidelijk keerde de rust in hem weer. Alle verschrikkingen waren doorstaan. Zijn tegenstander lag verslagen ter aarde. Harry Remberg sloot zijn ogen. Papieren tijger. Dit luisterspel van Georg K. Beres werd vertaald door Koert Poort. Personen. Milena Doris Jo Erik Plooier. Richard Rob Fruithof, Inge Janine van Welie. De heer Stolwijk Wim Kouwenhoven. Regie Ab van Eyck. Dit was Literama.